Het is zes uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Langenboom bij Nijmegen is een voetbalwedstrijd uitgelopen op een grote vechtpartij. Spelers van voetbalclub Langenboom gingen op de vuist met voetballers van Schadewijk-Os. Dat gebeurde nadat een speler van Os tegen het hoofd van een tegenstander had getrapt die op de grond lag. Toen de scheidsrechter de wedstrijd staakte, gingen ook de toeschouwers met elkaar op de vuist.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 Eurocommissaris Andor noemt de maatregelen dom. Hij zegt dat Cameron mogelijk vreemdelingenhaat aanwakkert. De Eiffeltoren is gisteravond ontruimd geweest na een bommelding. Er kwam een telefoontje binnen van iemand die zei dat om half tien een bom zou ontploffen. Zo'n 1.500 toeristen en medewerkers van de toren werden daarna geëvacueerd. Het bleek loos alarm, want er is geen bom gevonden. In Jordanië heeft de koning voor het eerst een premier beëdigd... na overleg met het parlement. Koning Abdullah wil hervormingen doorvoeren. Eerder koos de koning zonder overleg een kabinet. Maar hij komt nu tegemoet aan kritiek van de oppositie. Abdullah hoopt een opstand zoals in andere Arabische landen te voorkomen. Een generaal pardon voor illegale is in Amerika een stuk dichterbij gekomen. En werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over onder meer minimumlonen voor immigranten. Zo'n 11 miljoen mensen, vooral uit Latijns-Amerikaanse landen, zijn vaak al jaren zonder papieren in Amerika. Het weer. Overdag in het noorden en oosten nog belichte sneeuwbui, verder af en toe zon en het wordt hooguit 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. BNN b start. Amen. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. En uh, ja, ik, ra ik raak altijd zo... Het is ongelooflijk. Ik raak zo in de war van de zomer- en de wintertijd. Deze nacht is dus de zomertijd ingegaan. En ik ben vroeger wel eens te laat gekomen op voetbal. En dat was echt huilen met de pet op. Nou, Het is nu dus 6 uur, maar eigenlijk dus 7 uur. Of was het nou... Nou, het is... Die het, is, het is nu gewoon 6 uur. Laten we daarbij houden. En of het nou 5 uur is eigenlijk of 7 uur, later we in het midden. Voor je, voor je gemoedsrust. Het is nu 4 minuten over 6. Maar ja, ik ben niet de enige die in de war raakt van, uh, van die zomertijd. Wat leg mij nou eens uit wat er vannacht gebeurd is. En wanneer was het bijvoorbeeld, proef op de som, uh, half 3 vannacht? Uh, ja, de klok gaat een uur vooruit. Of achteruit. En hij gaat een uur achteruit. Om 2 uur nachts. Dacht ik. Nee, dan wordt het 1 uur. Dus om twee uur wordt het één uur. Ja. Dus hoe laat is het dan om half twee? Half één. Ja, toch? Klopt toch? Oh, die gaat de uur vooruit. Van je... voor twee tot naar drie. Oké, okay. en hoe laat is het dan als het half drie is? Uh, als het half drie is, dan. Is, uh... Dat is een goede vraag. Ja. Als het half drie is, is het half vier. Ja, dus hij gaat van 2 naar 3, dus een uur later. Dus als het half drie is, is het toch half vier? Oh, met de klok, die gaat een uur. Uh... Ja, dat is, uh... Gaat die naar nou vooruit of achteruit? Nee, hè? ja, vooruit. Ja, uh, een uur maar vooruit. En wanneer dat gaat, om 12 uur s'nachts, hè? Om 3 uur. Ja, dan weet jij, ik weet ik weet het niet. <laughs> ik weet het echt niet. Ik laat me altijd verrassen. De zon komt nu, zeg maar, nu s ochtends op 31 maart rond half 7. En dan wordt de klok een uur vooruit gezet. Eh, uh, zegt het goed. In ieder geval dat de zon dus om half acht opkomt. Als het half drie is? Dan is het dus half drie. Ja. ja half... Nee, ja, dat kan dus. Als het dus... half twee dus en half drie is, dan is het toch. Ja, nee, maar dat, dat kan dan dus niet. Ja. Maar ja, dat kan dan dus niet. Het is dus een uurtje, maar die krijg, je, die krijg je later weer terug. <laughs> Totale paniek van hoe het nou werkt met die zomertijd. Nog één keer, het is nu zes minuten over zes. Start. Frank van der Lende. Yes. Sporten wil er nog wel eens bij inschieten als je een kantoorbaan hebt. Charlie van BNN University zit opeens een stuk meer op een bureaustoel dan vroeger en voelt zich niet meer zo fit. Dus, ja, ach, waarom niet? Ze huurde een personal trainer in op de BNN-redactie. Pak je, je pak je handen, trek je beet, blijf je zo staan en trek je, trek je hem erop en we rusten naar beneden. Alvast, hè? Dus je gebruikt Ilan nu als gewicht? Ik gebruik, gebruik hem eigenlijk gewoon als gewicht nou, inderdaad. Ja. En Ilan, uh, je wordt nu omhoog en omlaag getrokken van de vloer. Hoe voel je je hierbij? Uh, ongemakkelijk, <laughs> op de werkvloer vooral. En Wesley, jij komt ook vaker bij mensen op kantoor om met hun een workout te doen? Ja, ik kom eigenlijk uh, uitsluitend bij de mensen thuis, op kantoor en uh, buiten. Dus ik train eigenlijk heel veel met eigen lichaamsgewicht en dingen die in, die in de omgeving zijn. En zou dit, zou dit voor uh, mensen een toevoeging zijn om dit uh, tijdens kantooruren te doen? Nou, het is sowieso belangrijk om denk ik elke half uur wel een keertje op te staan van je werkplek. Om ook uh, gewoon een beetje in beweging te komen. Oké, okay, oefening 1. Oefening 1. We gaan beginnen met de squat. Oefening voor je, uh, voor je benen. Tegelijkertijd train je ook gelijk je, je bilspieren erbij. Dus ga maar staan. Zet je, leg je handen leg je op, op het bureau. Als je, je je voeten zet je op iets wijder iets in heupbreedte, wat je zo meteen doet, je spant je buikspieren, span je aan, je heupen, doe je naar achter, alsof je al de zeker gaat zitten, en dan zak je rustig door je knieën. Rustig door je knieën, tot hier, en weer omhoog. Zorg ervoor dat je hakken goed op de grond blijven, ja. En dan zak je weer rustig naar beneden, Doe maar 15 keer. Ga door. Probeer, probeer eens te gaan zitten, maar net, maar net niet de stoel te raken. Zo, dat is beter. En rustig opstaan. Hoeveel zitten we op? 10 of zo. 5 jezus. 4 3 2 goed hard op de kont hoor. 1 en rustig fout. Wat, uh, wat hebben we nu precies getraind? Ja, heb je, je, je, je, been, je bovenbeenspieren heb je getraind. Je hebt je buikspieren getraind om je lichaam op te houden. En je bilspieren voor de vrouwen. Opdrukken. Als op, opdrukken op het bureau. Dus je, gaat, uh, ja, je kan ook op de grond doen, maar het bureau maakt iets lichter. Je zet je handen neer op, uh, op schouderbreedte. Uh, je, je, je laat je lichaam zakken uh, tot het bureau. En dan druk je jezelf erop. Zorg ervoor dat je ellebogen en achter zo dicht mogelijk langs je lichaam. Ja, ook 15 keer. En daarna, daarna hadden we voor je, voor je buik. Dus ga je iets achterover zitten in je stoel. Laat je, achter, doe je benen doe je omhoog. Trek je benen trek je helemaal in. En je strekt ze weer helemaal uit. En gewoon vasthouden. En ook dat doe je 15 keer. En dan gaan we nog voor de, voor de triceps. Voor de achterkant van je armen. Dat noemen ze de dip inderdaad. En dat kan op de stoel, maar kan ook op de tafel. Zet je voeten, zet je handen zo dicht mogelijk bij elkaar op de stoel. En laat je rustig zakken. Dus je buigt je armen en je strekt je armen weer. En dan ga je met je bil voor je stoel zit ja, het, is, het is belangrijk dat je zo dicht mogelijk bij de, uh, bij de stoel blijft, Want anders belast je je schouders heel veel. Heel veel mensen zijn gelijk om wat verder van de stoel af te gaan, maar dan krijg je last van je schouders. Oké, okay, nou ik voel het nu al een beetje, maar uh, we gaan er deze week mee aan de slag. Hartstikke ja, bedankt. Ik ben benieuwd. Trainen, sporten, elke dag. Het is echt... Die hele BNN-redactie lijkt wel een soort bootcamp. Elke ochtend beginnen we met ochtendgymnastiek en we hebben zo de smaak te pakken gekregen. Sporten op de werkvloer, hartstikke leuk en aardig. Maar um, is er ook een beetje strijd op de werkvloer? Dus een wedstrijdje wie nou het beste is en het meeste geld binnenhaalt. Dus echt gewoon ja, een, beetje, een beetje dat ellebogenwerk. Ik vroeg me af wat de zakenmannen op de Amsterdamse Zuidas daarvan vinden. Uh, competitie op de werkvloer. Een beetje, een beetje moet wel tegen elkaar opboksen, eh, een beetje op werk, dat is wel waar. Ja, zeker. Houd je scherp, houd je gedreven en ik denk dat het, uh, tot, uh, dat tot succesvol leert. Dat motiveert de mensen en dat brengt op, komt tot betere resultaten. Ja, dat, uh, dat versterkt het alleen maar. Competitie krijg je altijd... Uh... Mensen naar een ho grotere hoogte gestuurd worden, denk ik. Ja, het is op zich wel goed, ja. ja je helpt jezelf wel een beetje te motiveren en dat soort dingen, weet je. Het is wel nodig om te presteren eigenlijk. <laughs> ja, het is wel inderdaad zo dat je je je voelt inderdaad, je moet elkaar motiveren. Als dan de ene bijvoorbeeld vijf mensen heeft, heeft weten te strikken of zo, dan is het natuurlijk een beetje zuur voor jou, maar samen ook met beloning en weet je je moet elkaar wel omhoog gaan helpen zeg maar absoluut maar um, houd jezelf natuurlijk gewoon fris en uh, yeah, um, elkaar levelen natuurlijk en uh, zorg ervoor dat je ja dat je targets haalt ook heel erg belangrijk nee hoor denk ik niet als er niet uh, je poten of de stoel uh, of de poten onder je stoel worden weggehaald dan denk ik dat het wel mee zal vallen ja het wordt er niet gezelliger op Ferdinand Ferdinand, Ferdinand. Ferdinand. en voetbal het is uh, weer tijd voor onze vaste voetbalverslaggever eigenlijk. We blikken vooruit, we kijken terug met Ferdinand. Ferdinand, goeiemorgen en een fijn Pasen. Goedemorgen, Frank, met Ferdinand Hosselbuks op deze vroege maar koude zondagmorgen. We zitten in de zomertijd, u hoort het goed. We schrijven 31 maart. 2013, een week die weer achter ons ligt. Een week waar het amateurvoetbal weer ter sprake ja. kwam na een weekend vol ellende her en der in het land. Een week waar bondscoach Van Gaal en zijn mannen leunend en met een tevreden gevoel zich kunnen gaan richten op het WK 2014. De week waar bekend werd dat Johnny Hogeland weer terug is op de fiets met een goed gevoel. Dit allemaal na die valpartij in 2012. De week waar topscorer Wilfred Boni in verband wordt gebracht met de Hammers. Ik heb het over West Ham United. Zou het? De week waar er in politiek Den Haag sprake zou zijn van een botsing tussen de VVD en de Partij van de Arbeid. Dit allemaal om ontwikkelingshulp. De week waar Clarence Seedorf in het nieuws kwam betreft een rode kaart. En dit werd omschreven als onethisch gedrag. Hem wacht wellicht een schorsing van 12 wedstrijden. En Frank, het was de week waar Cyprus het middelpunt was... waar het allemaal ging om geld... en daadwerkelijk werkelijk het schip met geld Cyprus aandeed. Woes next, zou je bijna willen zeggen. Frank, we gaan over tot de orde van de dag. Wat een weekie Ferdinand, zegt. Potje als je het zo opzond. We... Ja, ja, kijk, weet je wat het is, er zijn altijd feiten die, uh, ja, ik zeg het altijd, een week uh, die, die, die, die weer achter ons ligt en ja, bepaalde ja. hoogtepunten, uh, het is gedoe, het is ellende. Ik hoorde daarnet op het journaal dat het weer gigantisch fout is gegaan, Frank, ergens in het land op ja. het voetbalveld. En het toch bizar als je dat weer hoort, dus een enorme vechtpartij met ook nog de toeschouwers erbij en zo. Ik heb het er met Luc al vaak over gehad, hoor. En dat was al uiterlijke uh, weken geleden. Frank, ik zit al, al, al, al bijna 34 jaar in het voetbal. En ik heb van alles meegemaakt, hoor. Het was 35 jaar geleden, was het al een, een, een gedoe. Ik ben ook scheidsrechter bij uh, in het zaalvoetbal. Ik heb een eigen team. En twee weken terug, ja, ik wil niet zeggen een vechtpartij of gedoe, word ik ook voor rot gescholden. Maar goed, kort samengevat, uh, kort samengevat Frank. Dit gaan wij nooit oplossen. De nee. KNVB is een paar dagen of een week geleden gekomen met een met, met gele kaart. Respect ja, 10 minuten Dat Werkt allemaal niet, Frank, het gaat niet helpen. Het wordt erger. Kijk wat er gisteren gebeurd is. Het zal vandaag weer het gesprek van de dag zijn. Morgen gaan we er allemaal weer over praten. En volgende week, Frank, dan wordt er weer flink op, uh, op losgemapt. Triest. Ja, heel triest. Heel triest, heel Even naar het uh, voetbal van deze week. Want uh, de Nederlandse Elftal heeft gespeeld. Goeie, goeie, overwinning. Van Persie was erg goed, vond ik. Um, over het Neder uh, Nederlands Elftal, het volgende kijk van Gaal heeft nu genoeg tijd. En uh, met name in deze situatie. Want kijk, de wedstrijden die hem nog wachten... Ja, dat moet geen struikelblok zijn. Nee. Hij heeft een behoorlijk arsenaal aan spelers. En de tijd zal leren hoe een en ander er zal gaan uitzien. We hebben het over zekerheidjes. Het kan alleen de vraag wie blijft fit en wie haakt af en we zullen het zien. Feit is nu, en ik geeft het al aan, Robin van Persie steekt er met kop en schouders erbovenuit. Ik zou zeggen eindelijk... Eindelijk de absolute topper. En de afgelopen week, Frank, dat heb je ook zelf kunnen zien of ervaren... Uh, die wedstrijd met name tegen Estland... dat het tandem van de vaart van Persie Goed er, ja, er ja. beter uitziet dan tandem Sneijder van Persie. Ja. En de keus is nou aan de bondscoach. Kijk, Sneijder als hij speelt, dat zien we, we weten het. Die man eist alles op. En ik zeg het voor de zoveelste maal, ik zou het haast elke week willen zeggen... Dit Nederlands elftal kan best zonder uh, snijder. Alleen Van Gaal, dat weten we, die heeft op alle posities een optie. Dus aan Louis, hoe en wat, wat gaat hij doen? We hebben nog 14 maanden te gaan, joh. Ja, tijd zat. Zeker. Van Persie die doet het goed, uh, Nederlands elftal. Hij komt natuurlijk ooit van uh, Feyenoord, daar is hij opgeleid. Feyenoord deed het iets minder goed vandaag, hè? Of gisteravond eigenlijk? Ja, Feyenoord deed het minder en heel kort, hoor die wedstrijden gisteravond. Twente NAC, dat werd 1-1. In de Domstad kwam VV, VVV op bezoek, trof daar Utrecht en de plaatselijke FC won met 2-1. Willem II in Tilburg die kreeg Groningen op bezoek en Groningen ging daar met de punten vandoor. En je geeft het al aan, uh, Ronald en zijn jongens die waren al een dag voor die wedstrijd in Heerenveen. Die troffen gisteravond San Marco en zijn jongens. En ja, die punten bleven in Heerenveen hoor. En Laten we nou eerlijk zijn, uh, of laat mij dan eerlijk zijn. Uh, Marco van Basten doet het uh, de laatste weken heel goed. Ja. Heerenveen gaat lekker. Uh, ze, zitten, uh, is, ja, ze zitten goed, ze spelen goed. Het team draait goed. Uh, er is weer uh, rust in de tent. Uh, ja, gisteravond de cruciale wedstrijd met name voor, voor, uh, voor Feyenoord. En Feyenoord die was daar afgereisd uh, zonder uh, topscorer uh, Graziano Pelle. Ik wil niet zeggen omdat Pelle er niet bij was verliest ja. Feyenoord ja kijk weet je dat zal weer de komende dagen de komende uren later op deze dag maar er worden nog wat wedstrijden gespeeld maar daar kom ik uh, uh, zo meteen op terug kijk Feyenoord heeft die wedstrijd daar verloren hele dure punten hele kostbare punten alles is nog mogelijk vanmiddag heb je ook nog voetbal al ja, heel vroeg op de middag we hebben Roda tegen PSV in de Kerkraden, we hebben Vitas tegen PEC. we hebben de Rooms-Katholieke combinatie die krijgt ado op bezoek we hebben AZ die reist af naar Almelo en treft daar Heracles en op om half vijf is er nog een wedstrijd. Frank in de hoofdstad. Daar komt Nek op bezoek. En treft daar Frank de Boer en zijn mannen Ajax tegen Nek. Maar heel kort samengevat hoor. Er, er is nog van alles mogelijk. Uh, natuurlijk gaat men vanuit uh, Rotterdam kijken. Van, ja Wat doet Vitesse, wat doet uh, PSV, wat doet Ajax, weet je. We gaan een heel, heel spannend slot tegemoet. En ja, laten we afwachten wat er uiteindelijk uh, uit de bus zal komen. Mag ik jou de vraag ter vragen stellen? Wie wordt er kampioen? Laten we het gewoon al doen, Ferdinand. Een gokje wagen, ben ik niet vies van. Um, de luisteraar, luisteraars en jullie in de studio weten, ik ben een Feyenoorder. En daar kwam ik er gewoon voor uit. Ik heb aan het begin van het seizoen gezegd... het gaat gaan tussen Ajax en PSV. En daar blijf ik nog steeds bij. Hartstikke leuk dat Feyenoord geweldig meedoet. Maar ik hou het toch op een van die twee. En, Je moet ja, kiezen. Ik moet kiezen, ja. uh, ik hou het op Ajax. Oké, okay. dankjewel Ferdinand, tot Bed volgende week. Bedankt dat ik weer in de uitzending Duurlijk. mag zijn. Een hele mooie zondag, ook een hele mooie Pasen. Tot de volgende week, dag. McManus, een schot die zingt over zijn piano. En hij heet Bang on the Piano. Start Frank van der Lenden. Goedemorgen. Zalig Pasen ook gewenst. Hè. Het is uh, eerste paasdag. En uh, je luistert naar Radio 1. Naar uh, Start. En uh, WhatsApp, Facebook en Twitter. Iedereen kent het. En gebruikt tal van die programma's op je mobiele telefoon. Je weet al van die, van die apps... Die apps helpen je bij het onderhouden van Facebook, Twitter. Je kan heel foto's, foto's heel anders maken. En bijvoorbeeld ook een spelletje spelen. Doe je allemaal met zo'n app op je, op je smartphone. Nu is er ook een app voor een nieuwe film. En die film heet App. Dus die gaat over een app. Er is een app voor een film. Die app heet ingewikkeld, hè? Dan de BNN University-verslaggever ging naar de première in Tuschinski Theater en vroeg zich af welke apps de sterren nu echt nodig hebben. Heb jij verstand van apps? Oh, Wat the fuck is dit? Dit bedoel ik dus. Oké, <lacht> hier is. Holly Boermans, regisseur van een film met een app of over een app? Uh, alle twee in dit geval. Het, uh, het gaat inderdaad over een meisje die een app ontvangt op een gegeven moment op een dag. Maar het is ook, uh, het is ook een film uh, inderdaad met een app. Zijn er nou apps waar jij echt niet zonder kan? Uh, WhatsApp, Facebook, Twitter. Jeroen van Koningsbrugge. Aanwezig. Wat voor apps gebruik je nou echt alleen maar? Uh, alleen maar. Uh, WhatsApp en even kijken... Uh... Word on HD. En als je nou een, uh, je hele fantasie los zou laten... wat zou dan een app zijn van... Uh, ja, die, die, die wil ik ooit nog een keer hebben. Ja, dan noem. moet je eigenlijk één app hebben die eigenlijk alles doet... wat alle andere apps ook doen. Maar dan in één. Dat zijn eigenlijk, eigenlijk moet het gewoon standaard in je telefoon staan. Niet spannende dingen als door kleren heen kijken of door muren. Nee, die app heb ik al. En die, uh, maar die, die <laughs> hou ik lekker van mezelf. Nou, laat ik het zo zeggen. Als je iets bedenkt waarvan je denkt... dit is zo simpel, dat zal wel bestaan, dan bestaat het vaak niet. Dat is gekke, het gekkere ervan. Hannah Hoekstra, prachtige actrice... Zonder welke app zou je nou echt niet kunnen? De 9.2 app. 9292 92 OV. Ja, dat klinkt ontzettend stom, maar dat meen ik echt serieus. Want dan kan je namelijk, dan sta je ergens en denk je, oh ik moet nu in de bus. En dat is eigenlijk ook een van de weinigen die ik echt gebruik. Samen met uh, WhatsApp om te chatten met uh, vrienden. Wat mis je nog? Ik ben niet zo technisch. En ik snap het ook niet zo goed en ik vind het ook allemaal een beetje veel. En iedereen zit de hele dag maar op zijn telefoon. Dus als ik een app zou mogen ontwikkelen, dan zou het een app zijn dat je telefoon... Um, af en toe gewoon even helemaal wordt uitgeschakeld. Paul Rabbering en Christel, Wat is nou echt een app waar je jullie niet zonder kunnen? Oh, dat is nu.nl. Ik hang de hele dag op nu.nl. Elke keer. Of eigenlijk maak ik zo'n rondje tussen, tussen mail, Twitter, Facebook, nu. En als ik dan klaar ben, dan begin ik weer eigenlijk opnieuw. Uh, ik gebruik zelf heel vaak het kleine pianootje. Als ik even een nootje moet checken of zo, dat is echt een app die ik heel vaak gebruik. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe die heet, maar goed verhaal dit. Wat zou nou echt een app zijn? die je nog zelf zou willen ontwikkelen, of die je mist, of ja, die je echt zou willen. Nou, het is leuk dat je het vraagt, ja. want uh, achter de scherm, ja, dit is dan bijna gelijke een primeur voor je ook eigenlijk, want het is nog niet helemaal zeker dat het doorgaat in de tijd van de bezuinigingen, maar ik werk heel hard aan de popduel-app. Ja, volgens mij, als je spannend bedoelt in de, in de zin van seksueel getint, uh, dat, dat bestaat denk ik helemaal niet bij uh, Apple. Dat, uh, nee. Jij praat iedere zondagavond over seks en relaties. Ja. Volgens mij krijg jij iedere zondagavond uh, seks-apps-tips. Ja, dat is echt allemaal zo... Het ja. ja. is allemaal zo helemaal niet schrunnig. Dat is allemaal zo netjes. Tim Haars, welke apps kan jij niet meer zonden? Mijn favoriete app is uh, Make It Epic. Dat is echt geweldig. Dan voel je dus een, een, een filmpje in wat eigenlijk niks betekent. Maar die monteert zichzelf dan uh, in die app. En dan krijg je een filmpje met euforische muziek. Dat is echt best wel vet. Dus stel je voor, weet ik veel, je staat... Je tanden te poetsen of zo, of, uh, of uh, weet ik veel, je zat een hond in elkaar te trappen. Nou, als je dat daar invoert, dan wordt het in één keer wel een vet film. Mijn favoriete app, als ik eentje zou mogen ontwikkelen, dan zou die misschien heet... Uh, uh, make it... Nee, uh, uh, wacht. De mustache app. Het is gewoon een app waarbij je gewoon foto's invoert en dan... Iets van 85 verschillende soorten klassieke snorren. hebben die je erop kan plakken. Lijkt me vet. Ja, wil je, heb je een baardgroei? Ja, heel soms. Ja, heel ja, als je er een paar dagen... Nou, ik heb het net geschoren, een beetje onder nog. Het uh. ja, komt wel, man. Geen zorgen. Ja, vind je een snor? Zou een snor mooi bij mij staan? Uh, ik denk het niet, maar ja, hey, baardgroei is wel leuk. Start Frank van der Lende. Goedemorgen, daar luister je naar en het is tijd voor de trending topics. Wat gebeurt er op het uh, wereldwijde web en op Twitter? Hashtag HeyVij is populair. Heerenveen heeft met 2-0 gewonnen van Feyenoord. Het kampioenschap lijkt nu wel heel ver weg voor de Rotterdammers. Zeker als Ajax en PSV vandaag winnen. Andere uh, trending topic is uh, hashtag vrolijk Pasen. Want ja, dat is het natuurlijk vandaag, eerste paarsdag. Het zoeken naar eieren in de tuin, dat doet het goed bij kinderen. En bijt en gezelligheid, nogmaals zalig Pasen. En hashtag Mumford and Sons is erg populair. Gisteravond speelden ze in het Sicko en dat was goed. Ik heb ze nog niet live gezien, maar ik heb van horen en zeggen dat het zo goed optreden was. Dat ze echt nou, iedereen wegbliezen. Ja, historisch overzicht. De Eiffeltoren werd op 31 maart 1889 ingehuldigd in Parijs. Uh, een weekje later was uh, de officiële opening. En vandaag was de, de Eiffeltoren natuurlijk in het nieuws ook, want er was een, uh, een bommelding. En hij is twee uur dicht geweest en nu uh, is hij gewoon weer open. Dus morgenochtend als je naar Parijs gaat, kan je gewoon de Eiffeltoren bezoeken. Ook op 31 maart in 1943 missen Amerikaanse bommenwerpers hun doel en blazen half Rotterdam op. Het wordt het vergeten bombardement genoemd. En op 31 maart 2010 werd in België officieel de boerka verboden. Ja, en dan zijn er natuurlijk ook nog jarigen. Uh, de presentatrice van het wereldberoemde spelshow Wie Ben Ik? Caroline Tenzen wordt vandaag 49 jaar. Hoofdrolspeler uh, van film Trainspotting Ewan McCracker wordt vandaag 42. En verder wordt ook pornoactrice... Ja, die zijn ook jarig. Vivian Smit, die wordt vandaag uh, 35 jaar. En de gitarist van ja, een van de tofste bands in de, in de wereld van ACDC... Angus Jong, die wordt vandaag 58 jaar al, zeg. Oh, ouwe rocker is dat ook. Ja, en dan kijk ik nog eventjes naar de buienscan. Uh, wat is daar gebeurd en uh, wat gaat er nog gebeuren vandaag qua weer? Um, als ik op de buienscan kijk, zie ik dat het in het noorden een beetje regenachtig is... Verder is het uh, redelijk uh, onbewolkt. Verder wordt het uh, een graadje of min 2, min 3. Dus uh, als je nog naar buiten gaat vandaag, trek iets warms aan. too late for changing the color of, the color of her, the color gaat wel dit, toch? Garland Jeffries zingt heel, heel rock'n'roll. En uh, een beetje een eerbetoon aan alle grote sterren waaronder Elvis en Chuck Berry. Kijkcijfer bingo. Yes, waar gaan we de komende weken naar kijken op televisie? Het is, uh, het, is, ja, het is altijd maar één man die dat weet. Elke week gaat hij zeggen van hier moet je naar kijken, hier moet je niet naar kijken. En dan raadt hij ook nog eens eventjes hoeveel mensen daar dan ongeveer naar gaan kijken. Het kan er maar één zijn, onze eigen kijkcijfer -clipper. Bart Harleman. Bart, Goedemorgen. Goedemorgen, Frank. Yes. Jij, uh, jij weet alles op televisiegebied. En wat wordt het deze week? Nou, ik heb er weer een, uh, een paar juweeltjes uit gepikt. Um, laat ik even beginnen. Heb jij toevallig afgelopen vrijdag uh, bloed, zweet en tranen gekeken? Nee, ik weet wel van het bestaan af. Hoe was het? Nou ja, dat, dat zag er voor mij wel goed uit. En, uh, en uh, dit is een beetje de hoop van SBS natuurlijk... dat daar uh, zoveel mogelijk mensen naar gaan kijken. De dus zoektocht naar de nieuwe uh, André Hazes. Maar daar gaan we het dus even niet over hebben... want het is al lang uitgezonden. Dus het heeft helemaal geen zin om daar lang uh, blij, bij stil te blijven staan. Maar de Afro komt met een soort variantendrop. Bloed, zweet en snaren. Ja. Niet. Ja, je verzint het zelf niet, maar zijn we het gelukkig afgezonden. En uh, dat, dat is een, een reality soap over uh, het concertgebouworkest. Nou, dat kan heel suf zijn. Ik, ik ben er nog niet helemaal over uit of het een heel leuk programma of, uh, of heel suf wordt. Het is nog klassieke muziek, maar... Uh, Tel Bekhand heeft natuurlijk met de tiende van Tel bewezen dat klassieke muziek best wel leuk kan zijn. En uh, we krijgen eigenlijk gewoon het leven te zien van de, de leden van het Concertgebouw Orkest. En er blijken allemaal relaties onderling te zijn. En violisten die in hun vrije tijd techno mixen en dat soort dingen allemaal. Dus oh, dat is wel het, geestig. Volgens, volgens mij wordt het wel leuk. Maar je ziet dus het wel en we van het Concertgebouw Orkest. Ja, en dat is, dat is allemaal naar aanleiding van het feit dat het concertgebouw 125 jaar bestaat dit jaar. Dus dat is een beetje een soort, uh, een soort feestje. Is en, het. en waar wordt het uitgezonden en wanneer? De komende dinsdag op uh, Nederland 2 om uh, half negen. Oké, okay. en wat denk jij, want Bart, dat is natuurlijk een beetje de kijkcijfer bingo, hoeveel mensen gaan er naar kijken? Ja, klassieke muziek, hè? Het, is een, uh, het is een niche, het is een niche. En, uh, dus ik gok op een goede 300.000 mensen. Wow, dat is wel netjes toch? Ja, eh, dat zou voor het Concertgebouw Orkest zou dat niet heel gek zijn. Elke week prijs jij hier natuurlijk programma's aan... maar kijk je er zelf ook dan wel allemaal naar? Ga jij bijvoorbeeld kijken dinsdag? Ik probeer, het, ik probeer het, dinsdag? het allemaal zo veel mogelijk te kijken. Bart. Dus jij gaat wel kijken dinsdag? Ik ga even kijken dinsdag ah, natuurlijk. Ik wil wel weten wat ik heb aangeprezen... of dat ook een beetje fatsoenlijk eruit ziet. Natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Het volgende programma, Bart? Dat is uh, een oude bekende die weer terug is. Uh, dat is Jensen. Nee, ja! Die uh, komt weer terug met zijn talkshow. Hij wil iets heel anders gaan doen. Um, ja, tenminste, heel anders. Kijk, de dus talkshow is een talkshow natuurlijk, daar valt niet heel veel aan te veranderen. Maar hij moest natuurlijk bij RTL 5, waar hij twee jaar geleden zat, moest hij uh, elke dag uitzenden. Dus dan nam hij in de week nam hij er de vijf de, de op. Uh, en dan moest hij heel snel uh, gasten regelen. En dat kwamen dan vaak kwamen die uit de stal van RTL 5. Dus dat waren de, de Barbies. de... Uh, de Kelly's, de, nou ja, al die reality-stelletjes, noem, noem ze maar op. Nou, dat, dat vond hij eigenlijk niks, maar ja, hij deed het toch maar. En nu doet hij twee keer in de week. Uh, en dan ontvangt hij ook maar één gast, dan gaat hij twintig minuten mee praten. En dan hoopt hij eigenlijk een wat diepgravender programma te maken... dan dat uh, Jensen was uh, in zijn oude tijd. Ja, maar dat was heel platvloers, toch? Dat waren inderdaad uh, de, de, de omgebouwde Kelly van Big Brother en zo... die daar op de bank ordinaire dingen zeiden. Ja, precies. Dat was echt... Uh, nee, dat, dat was eigenlijk zo'n plat, zo plat als een dubbeltje. Ja, zo kunnen we uh, het wel noemen. En dat vond hij eigenlijk zelf ook wel. Dus ik ben heel benieuwd of hij, uh, of hij inderdaad meer kan... dan, uh, dan uh, wat hij eigenlijk uh, tot nu toe heeft laten zien. Ja. Volgens hem wel, volgens hem wel, dus ik ben benieuwd. Er was al een relletje over het programma, want uh, nou, exact wat jij zegt... Van dat hij niet die platvloerse types wil hebben... Het ging over uh, Brit en Imke, die twee uh, reality-sterren van RTL 5... dat hij uh, hun maar vreselijk vond. En daar ging dan Brit weer ook boos over worden. Dus er is alweer een rel over Jensen. Hij is nog niet eens op tv en het is nu alweer... eigenlijk heeft hij nu al wel wat hij weer wil hebben. Ja, uiteraard. Ik bedoel, ook slechte publiciteit is publiciteit. En dat is waar Jensen uh, heel goed mee om kan gaan. Hij heeft al jarenlang natuurlijk een beetje het imago van... Uh, van uh, nou ja, toch wel plat en, uh, en ordinair. Uh, en uh, hij is natuurlijk heel erg Amerikaans ingesteld. Hij, is ook, uh, ja, hij heeft ook een jaar lang in Amerika gezeten... om daar eigenlijk te kijken of hij daar een soort nieuwe stijl kan uh, ontwikkelen. Of in ieder geval kan afkijken hoe zij dat doen. En dat dan in Nederland toepassen. Dus uh, de, hij gaat ook meer proberen een soort Amerikaans uh, aandoende talkshow uh, ervan te maken. Denk je dat het hem gaat lukken? Want hij is natuurlijk een beetje van vroeger. Toen was hij bekend. En nu is hij een beetje afgegleden. Hij moet zich wel weer opnieuw bewijzen. Dus ik, ben, ik, ik, ik twijfel nog. Ik denk dat hij het wel kan. Maar dan moet hij wel zijn best gaan doen. En dan denk je ook qua gasten? Want hij gaat dus dieper. 20 minuten met één gast. Ja, ik heb eigenlijk nog geen idee welke gasten die... want dat houdt hij allemaal een beetje onder de pet wie die, wie die uitnodigt. Maar uh, ik, ik weet nog niet in welk kaliber ik het moet zoeken. Het kunnen geen ministers worden en zo, toch, op, op Veronica, lijkt me? Nou ja, dat, het, zou, het zou wel kunnen. De, de, als, hij, als hij een goede redactie heeft, dan moet dat te doen zijn, toch? Ja. Maar de vraag is of mensen bij hem willen gaan zitten, natuurlijk. Ja, en Veronica heeft natuurlijk wel een beetje te schieten imago ja, het wordt wel meer een beetje de mannenzender is natuurlijk wel waar ze heen gaan. En dan moeten ze wel concurreren met RTL 7. Hoewel die zich meer richt op sport. En uh, Veronica toch meer op de, de auto's, uh, de snelle auto's en de mooie vrouwen uh, ja. richt inderdaad. Nou ja, uh, uh, ik heb geen idee. We moeten het gaan zien, komende donderdag is de eerste aflevering om half elf s avonds En ik denk dat Jensen al heel blij mag zijn als hij 200.000 kijkers heeft. Ook omdat Veronica een beetje, ja, niet de hoofdzender is momenteel? Dat sowieso. En, nou ja... Het kan natuurlijk best zo so zijn dat een heleboel mensen... Uh, toch wel heel nieuwsgierig zijn en toch gaan afstemmen. Maar laat die maar eens beginnen uh, met 200.000. 200.000. Ik noteer het, Bart. En volgende uh, yeah, week zullen uh, we zien of je gelijk had. Uh, nou, lijkt mij een goed plan. Maar voor de mensen die niet meer zoveel tv kijken... die eigenlijk nog hipper zijn, dus gewoon op het internet zitten... wat is jouw download-tip? Dat uh, is... Ik ga even voor een televisiefilm... afgelopen week uitgezonden bij het Amerikaanse HBO wel een beetje een kwaliteitskenmerk. En dat is de, de, de, de, de, de biopic van uh, Phil Spector. En Phil Spector ken je misschien nog wel ja. als, als de, de, de, de iets wat malotige... Uh, uh, en niet helemaal psychisch stabiele oh. muziekproducer... die een paar jaar geleden veroordeeld is uh, vanwege, he, vanwege moord op een, uh, een of andere B-actrice. Um, maar die man die is verantwoordelijk geweest voor uh, grote muzikale successen... in de jaren 60, jaren 70, onder andere van de beat. Van uh, uh, uh, Tina Turner, een uh, heleboel uh, soulartiesten, zeg maar. Hij was de man achter de Wall of Sound. En, uh, maar het is eigenlijk een beetje een soort heel tragisch verhaal geworden. Want hij was, nou ja, was sowieso al een beetje in de war. Hij hield heel erg van vuurwapens. Schijnt ook uh, John Lennon bedreigd te hebben met, uh, met pistolen en kruisbogen. Oh. En, um, en er is nu dus een, van, zijn, van, zijn, van zijn levensverhaal is nu dus een, een, een, een tv-film gemaakt. Met Al Pacino in de hoofdrol. Ja. Als Phil Spector, hè? Als Als Phil met zijn grote krullenbol. Precies, en ik heb de trailer gezien en hij doet het echt heel goed. Dus ik zou zeggen, ga hem zeker kijken. Nou, tof. Een goede tip. Ik, ja, ik, toevallig deze week in de Wereld Rijd Door hadden ze het er ook over. Dat was uh, heel interessant. Dat ja, klopt, dat ja, klopt. En, ook da daarom, en ik, wist al, ik wist al dat hij werd uitgezonden. En, maar nu is hij dus daadwerkelijk uitgezonden. Dus we kunnen kunt hem ook daadwerkelijk uh, downloaden. Dus ga hem nu allemaal kijken. Te gek. Dankjewel, Bart, voor deze kijkcijfer-bingo uh, ja, uh, en de tips voor wat we moeten kijken komende week. Graag gedaan. Fijne zondag. Hetzelfde. Hoi, hoi. Doe, groetjes. Ik in a second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 Een beetje cool uitgesproken. Is your love big enough? Ja, en dat is uh, wel een toepasselijke plaat eigenlijk, want uh, BNN University verslaggever Chris is 26 jaar en hij zit al vier jaar zonder relatie. Vrouwen oppikken in de kroeg of op straat, het lukt hem gewoon echt niet. En ook het daten, ja, er dat zit niet echt veel schot in de zaak. Kortom, hij is gewoon een beetje wanhopig. Tijd dus om te gaan speeddaten, maar uh, hoe moet dat eigenlijk? Bergers. Hoi Wil, je spreekt weer met Chris van BNN. Ja. Dankjewel dat ik jou van mag bellen. Vanavond ja. ga ik voor het eerst in mijn hele leven speeddaten. Ja, goed idee. Nou. En ga, ga je speeddaten met mannen of met vrouwen? Nee, met vrouwen. Sowieso met, met vrouwen. vrouwen. Ja. Nou ja, want dat scheelt wel. Dat maakt wel verschil natuurlijk. Ja. Uh, vrouwen letten weer op andere dingen dan mannen. Hè. En uh, ik weet wel wat mannen en vrouwen... Uh, uh, uh, aantrekkelijk vinden en uh, wat, uh, waar ze juist op afknappen. En dan is het belangrijk, zeker omdat je met vrouwen uh, date... dat je uh, rekening houdt met uh, hoe je eruit ziet. Mijn man kan soms ook kleren aandoen waarvan ik denk, hoe kom je erop. Terwijl hij <laughs> denkt, ik zie er fantastisch uit. Ja. He, dus uh, laat even kritisch meekijken hoe je, hoe -dank je dat Ga ik ja Oké, okay, okay, succes. Dank je wel. Doeg. Doeg. Goed, dan ga ik maar even mijn kleding laten checken. Gelukkig lopen hier genoeg vrouwen over, uh, over de redactie. Dus ik ga even kijken wat ze van me vinden en uh, of ik nog tips van hun kan krijgen. Uh, Michelle, denk je dat ik er zo door, mee door kan? Je kan er sowieso mee door. Maar als ik jou was, zou ik voor vanavond misschien even. Uh, toch nog, je hebt nu uh, gewoon een trainingcheckje aan met los t-shirt. Dus ik zou voor vanavond misschien overwegen om toch net een tikkeltje netter misschien dan uh, maak je toch net een wat verzorgder indruk... zodat die vrouwen ook allemaal denken... zo, nou, die heeft zich speciaal voor mij aangekleed. Dat werkt, denk ik wel. Lissie, hoe moet ik vanavond uh, naar de speeddate toe? Stel vooral heel veel vragen, want uh, ik ken vrouwen een beetje. want also, ik ben er zelf een. En vrouwen houden heel erg van over zichzelf praten. Dus je hoeft eigenlijk niet eens zo gek veel zelf te vertellen... als je maar gewoon lekker geïnteresseerd en veel vraagt... dan uh, hebben ze vanzelf een goed gevoel bij je. Goed, ik moet me dus beter kleden, iets netjes aantrekken... en complimentjes geven en veel vragen stellen. Op naar de Jopenkerk in Haarlem, op naar deze speeddate. GELACH ja. ja, Nou, dat is helemaal goed Het ziet er leuk uit, trouwens. Dankjewel. Ja, jij ook, Dankjewel. Ja, graag. Ja, leuk. Ja, dankjewel. Ondertussen zijn we twee rondes verder en uh, is het speeddaten uh, nog niet afgelopen. We hebben nog vijf vrouwen te gaan. En, uh, nou ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Spannend. Ik word er, uh, ja, steeds relaxter ook in. Dus uh, ik ben benieuwd wat er nog gaat komen. is ja, wel een leuke dag, trouwens. Leuke uitvrouwen. Het speeddaten zit er weer op. Um, ik ga naar huis. Ik heb vreselijk veel vrouwen gesproken. Heel veel informatie. Um, ik heb er eentje heb aangevind dat ik uh, nog wel een vervolgdate zou willen. En morgen krijgen we een mail en dan, uh, ja, dan horen we meer. Ja. <laughs> ja, het moment van de waarheid natuurlijk nu. Hè? Die mail. We kregen die mail uh, gisteren. speeddate.nl kwam speeddate.nl met die mail. En uh, Chris had helaas geen match met, uh, met het meisje die hij leuk vond. Die hij had aangevinkt. Ja, het pleister op de wonden is eigenlijk een beetje. Er waren wel zeven vrouwen die interesse in hem hadden. Dus uh, nou ja, ook als jij interesse hebt in die jongen die het net hoorden, 0800-1121. Start Frank van der Lende. Vandaag is het de uh, eerste paasdag, zalig pasen gewenst. En uh, ja, ik ben eigenlijk niet van plan om er een hele wilde dag van te maken. Het is nu uh, kwart voor zeven. Ik denk dat ik al uh, over een uurtje thuis ben. Rond 8 uur lekker gaan slapen, misschien wel. Ik heb wel nog een stol in de, in de koelkast liggen, dus die ga ik nog wel eventjes eten. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat ga jij doen vandaag? Ik ben katholiek opgevoed, dus uh, waarschijnlijk ga ik bij familie. Daar is chillen, gewoon. <laughs> ja, niks meer. Ik ga dan even vriendin. in. In Italië. Uh, serietje kijken, filmpje kijken. Naar uh, opa en oma. Nee, ja, het is vooral familiebezoek. En uh, met de kindjes paas zoeken. Vrij weinig. Vrij weinig. Nee, helemaal niks. Werken. Feestje vieren naar mijn ouders. Een beetje alles neem. En uh, dan gaan we het samen vieren met de familie. Uh, en ik hoop dat het leuk wordt. Oh, dat weet ik nog niet. Niks bijzonders. Studeren. Ja, ik, ik moet mijn scriptie afmaken. <laughs> dus een uh, lang weekend. Uh, ideaal eigenlijk. Lunchen met mijn ouders. En, uh, en een beetje uitbraken denk ik. <laughs> naar nou, mijn moeder. Brunchen met familie. Uh, en s'avonds dineren. Eerst bij de ene familie, dan bij de volgende. Ik ga lekker uh, naar de Veluwe. Met de hond wandelen. Mm, met mijn familie. Paas brunch houden. Studeren. Voor mijn EHBO tentalen. Ik ga naar Parijs. Schoon familie. Uit eten. <laughs> Ik ga geen flikken doen met paas. Ik ga studeren. Ja, er wordt toch veel gestudeerd in het lange weekend. Want morgen is ook nog... Uh, Half Nederland vrij op de maandag tweede paasdag. Maar ja, niet iedereen viert paas met paashazen en uh, paaseieren zoeken in de tuin. Want tegelijk met paas valt namelijk ook het Joodse paasfeest. Pesach heet dat. En hoe wordt het eigenlijk gevierd? Komt het overeen met, uh, met Pasen zoals ik het ken? Of totaal niet? Sophie van University ging het uitzoeken bij de Joodse Nathan. En uh, ze namen samen ontbijtje om meer te weten te komen over het Joodse paasfeest Pesach. Ik loop hier net de trap op en ik zie iets heel erg speciaals aan de deurpost. Ik zie een soort heel klein kokertje met een papiertje erin. En het hangt schuin aan de deurpost, hoort dat? Of is dat speciaal voor deze week opgehangen? Ik heb het echt nog nooit gezien. Klopt, ja. Wij noemen dat een mezuza. Uh, eigenlijk ieder Joods huis is te herkennen aan een klein kokertje met daarbinnen een stukje tekst, perkament uh, aan de binnenkant. En dat hangen Joden eigenlijk aan iedere deur uh, in, hun, in hun hele huis. Maar het heeft ook een link met het Pesachfeest. Want de tiende plaag dat uh, uh, alle eerstgeborenen van alle Egyptenaren uh, gedood zouden worden, hè, dat was de tiende plaag, werden de Joodse huizen bespaard. Dit was een extra teken waardoor hij wist van hé, hey, dit huis kunnen we overslaan. We can pass over. Hè? Dat is ook het, de betekenis van het woord Pesach. Manishtana, wat is dat voor een nummer? Ja, dat is een liedje wat uh, gezongen wordt. En dat wordt traditioneel gezongen door de allerjongste aan tafel. Dus uh, in de praktijk wordt het door kinderen gezongen. Ja, dat is... Uh, Joodse taal is Hebreeuws, dus ook dit wordt in het Hebreeuws gezongen. En na en dan gamets hoe dus dan eten we matse in plaats van gamets enzovoort. En waarom mag dat niet gegeten worden? Waarom mag je niet gewoon brood eten? Nou ja, er wordt dus wel gaan genuttigd, ja. hè? want matsen zitten in graan. Maar gerezen brood mag dus niet. En uh, de, het verhaal daarachter is ook heel symbolisch. Net zoals heel veel in het uh, We herdenken de uittocht uit Egypte. Dat moest heel snel gebeuren, want de faro die, uh, die zou ons achter de broek aan zitten. Uh, dus we hadden geen tijd om het brood te laten rijzen. Dus het enige wat we konden maken was brood wat ongerezen was. En uh, de matsen symboliseert dus die, uh, die snelle uittocht uit Egypte. Ja, ik ben heel benieuwd naar de matsen. Zullen we er maar eentje gaan proberen? Dat gaan we doen. Op jou, matje gaat gewoon Hollandse kaas? Ja, een beetje boter en gewoon uh, Gouda kaas. Ja, ik ga voor de Israëlische... Uh... dadelpasta. dadelpasta, ja. Nou, die dadelpasta die smaakt goed. Wel lekker, toch? Eet lekker verder. Tussendoor wil ik toch nog even wat vragen. De eerste twee dagen, als jullie allemaal gezellig met elkaar aan tafel zitten... wordt er dan ook geen brood gegeten? Nee, nee. Echt uh, zeven dagen lang, of eigenlijk acht dagen lang... Uh, geen kruimeltje brood mag er in je huis komen. En dat wordt zelfs zo zwaar genomen dat uh, weken voor Pesach... dat Joodse huishoudens het hele huis ondersteboven moeten gaan zetten... Uh, om ervoor te zorgen dat er nergens meer een kruimeltje brood te vinden is. Uh, daar komt ook, het uh, Nederlandse woord, de schoonmaak vandaan. Uh, en is dit huis ook helemaal stof- en kruimelvrij? Ik hoop het wel, maar uh, ik heb het niet uh, in het bijzonder gedaan voor dit Joodse feest. Nou, ik lust er nog wel eentje. Ik denk weer met dadelpasta. Maar ah, die Sophie heeft lopen schransen ze kwam echt terug op de redactie met allemaal kruimels van matzes onder, onder mond. Ja, ik ben wel blij dat ik gewoon nog een broodje kan eten, hoor. Mijn paastol, die ligt al op mij te wachten als ik straks thuis kom. Wie daar nog even mee moet wachten is uh, Eli. Hij is namelijk een rabbijn, een soort priester in het jodendom. En uh, ja, hij is dus al druk met Pesach drie dagen. Eli, goedemorgen goedemorgen En uh, uh, zalig Pasen kan ik dat zeggen tegen Iran of niet? Of zalig uh, is Pesach? Of wat? Wij zeggen, wij zeggen Gaxamea ah. Of... Uh, een kosher Pesach. Ja, kosjere. Dus, uh, dus uh, ja, maar zelf paas mag voor mij ook. Bij deze. Jij, uh, ja. je, zit al, je zit al, Pesach duurt, duurt vijf dagen. Je zit al er middenin. Heb je vandaag een drukke dag, zo op de zondag? Uh, vandaag is niet de drukste dag, die hebben we achter de rug. Dat is aan het begin van Pesach. Pesach duurt acht dagen, niet vijf dagen. Oh, acht dagen, sorry. Dus we hebben nog uh, drie dagen voor de boeg vandaag... Ja. en daarna nog twee dagen. Vanavond begint het tweede gedeelte. Het eerste gedeelte hebben we achter de rug. Daar hebben we gevierd dat we uit Egypte gaan. Vanavond is de dag dat we uh, feitelijk door de schuilzweef... voeren met het Joodse volk... en uh, feitelijk het uh, Egyptische volk achter ons laten... Ja. En uh, de laatste dag, uh, vanavond bij zonsondergang ondergang, begint de zevende dag. Uh, dat gaat zo'n maandag. En dan dinsdag hebben we de allerlaatste dag. En daar vieren we de toekomst. De, um, de Mashiach. Dat de Mashiach komt daar uh, Vieren we dat, um, de hoop dat we uh, zo snel mogelijk de bevrijding van ons uh, ballingschap komt. Waar we... Uh, 24 jaar geleden ongeveer de uitocht uit Egypte hebben gehad... ...hopen we nu de uitocht uit dit ballingschap te krijgen met de Messias. Dat zijn, dat, zijn, dat zijn drukke dagen. Met wie, met wie vier dit? Vier dit met de hele familie of ook met vrienden erbij nog? Eh, zeker weten. De eh, eerste dagen hebben we met heel veel familie en vrienden gevierd. De eerste dag eh, hadden we eh, acht mensen en de tweede avond bijna dertig mensen... Ja, dat vieren we gewoon met vrienden en familie. En uh, zoveel mogelijk. En uh, dan vieren we dat we inderdaad het Joodse volk zijn geworden. Ja. En dat we de, de, de vrijheid hebben om, voor onze religie. Maar dat we niet hadden in Egypte en uh, hier in Nederland, zeker wel. Dus je viert ook de vrijheid eigenlijk? Zeker weten, ja, 100%. De, de vrijheid dat we niet meer slaven zijn. En uh, dat we ook. Um, Eigenlijk is er nog veel meer. Als je kijkt, toen zijn we uit Egypte gegaan en waren we slaven aan Faro. Maar we hebben ook onze eigen uh, dag tot dag, elke dag onze slavernij. Dat kan zijn je baan of je um, verslaving of wat dan ook wat je vasthoudt aan iets waar je eigenlijk van af wil. Dat noemen we onze eigen persoonlijke uh, Egypte. En dat is ook eigenlijk het doel van deze om daaruit te gaan. En dat los te laten. En, en, en, en je baan moet je wel serieus nemen, maar het moet niet je hele leven zijn. Dus Even uit de dagelijkse sleur. Ja, persoonlijke vrijheden. Dat is iets waar je vast zit het hele jaar dat je dat loslaat en, en probeert... om, om zeg maar een beetje betere balans te vinden. En je persoonlijke Egypte achter te laten. En je vrijheid voor jezelf... Uh, Vinden. Nou ja, geniet nog eventjes uh, tot dinsdag van het uh, Joodse Pasen, Pesach. En uh, nu ook een hele fijne dag nog gewenst. Uh, nou, heel hartelijk bedankt Jok en het yes. prettig Pasen. Dankjewel. Oké, okay, Groetjes, doeg. Doei. hier op Radio 1 in Start. En het uh, zit er bijna op, maar nog even een terugblik naar de uitzending van, uh, ja, die we vanochtend hebben gehad. Want uh, BNN feit, Ilan onderzocht de geschiedenis en de toekomst van de schooltas. Ja, het is denk ik wel uh, de toekomst straks. Hè? Dus uh, nou ja, wel beter voor de, voor de rug, voor de kindjes. <laughs> en we hadden het uh, over horoscopen het eerste half uur. Zelf vind ik horoscopen, nou ja... Ik heb er niet echt, echt iets mee, maar uh, astroloog roxen dan er weer wel. Nou niet voor een astroloog, want wij kijken naar het totaalplaatje, naar uh, echt het uh, horoscoopwiel. En dan zie je ook, uh, dat, dan zeg je wel eens dingen en dan zeggen mensen, ja hoe, hoe kan je dat beter? En, en dat is echt niet algemeen. Ja, heb jij, heb jij iets met een horoscoop uh, Kifa? Zo so, abso, absoluut niet. Nee, hè? nee Het is allemaal een beetje vaag inderdaad. Je hoort uh, Kiva zo meteen. Uh, dit is uh, de, de ochtend. Nee, dit is je... de zondag. Dit is de zondag was het. Hè? Ja, ja. En ik ga zo praten met een man die na 18 jaar de icon gaat verlaten. Oh. Uh, omroep die binnenkort ook ophoudt te bestaan. Bram Grandia. Wordt heel uh, boeiend. Allemaal luisteren. Zeker. Yes, zin in.